De Baskische afscheidingsbeweging ETA is onder voorwaarden bereid zichzelf op te heffen. Vorig jaar gaf de ETA de strijd voor een onafhankelijk Baskeland al op, maar de beweging heeft nog wel altijd wapens. Die wil de ETA nu inleveren en de militaire structuur opheffen. In ruil daarvoor moeten ETA-gevangenen uit Frankrijk en, en Spanje worden vastgezet in Spaans Baskeland. Ook moet Spanje zijn troepenmacht uit het gebied weghalen. In Bangladesh zijn bij een brand in een kledingfabriek ruim honderd textielarbeiders omgekomen. Het vuur ontstond op de begane grond van de negen verdiepingen tellende kledingfabriek. Honderden werknemers op de bovengelegen etages raakten ingesloten. Veel mensen zouden van het dak zijn gesprongen om aan de vlammen te ontkomen. Het Cabarettenfestival is dit jaar gewonnen door René van Meurs. Van Meurs kreeg zowel de juryprijs als de publieksprijs van het cabaretfestival. De jury stand op comedian Van Meurs als een intelligente grappenmaker en taalknutselaar die zijn publiek kan verrassen met rare dwarsverbanden. Nederland krijgt vanmiddag te maken met de eerste najaarsstorm van dit jaar. Rond de middag staat er aan de kust een kracht 9. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 110 km per uur in het noordwestelijk kustgebied. Hoewel er voor heel Nederland en de Noordzee een waarschuwing geldt... is er volgens de weerkundigen geen sprake van extreem weer. En dan de rest van het weer. Naast die storm is het half tot zwaar bewolkt... en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, dit is het journaal van Thijs van Bokken. Uh, ik kom net terug van het Eclipse Festival uh, 2012. Waar ik met mijn niet-vriend Chris, Niels de Invaders, Carolyn en Ralf... Uh, ja, de hele boel op stelt heb gezet. Uh, samen met ons is de halve wereld afgereisd om dit fantastische fenomeen te zien... van de maan die voor de zon schuift. Ik had het zelf nog nooit gezien en ik ben verslaafd. Ik wil het weer zien. Uh, het festival was één uh, uh, ja, groot feest omtrent het hele ding. Waanzinnig veel uh, muziek, kunst, dans. Uh, fantastische podia. En dat midden in de wildernis. Het was waanzinnig. Eclipse 2012. Dit was het journaal van Thijs van Bokken. Klaar voor de start. Af! Ah! Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. Het is uh, vijf minuten over zes. Je luistert naar start 25 november 2012. Dit uur gaat Twan arme mensen helpen. Onze filantropische vogel gaat namelijk soep uitdelen bij de soepbus. En Dick van BNN University wordt vuilnisman. Want hij vroeg zich deze week af of dat nog een beetje lekker verdient eigenlijk. Zelf kan ik natuurlijk echt ontzettend goed dansen. Echt ontzettend goed. Maar Marcella van BNN University die bakt er helemaal niets van. Misschien komt dat omdat ze nooit dansles heeft gehad. En daarom gaat ze maar eens een keer een lesje volgen. Uh, maar ja, haar niveau is dus niet al te hoog. Dus ze doet dat bij vierjarige meisjes. Alles tegelijk. Nou, nu zijn we wel gefilmd. Ik ga een liedje opzetten en dan mogen jullie mij nadansen. Nou, daar gaan we. En... Juf wat gaan we doen? Um, nou, we gaan even oefenen. We, volgende week komt de Sinterklaas langs, dat hopen we tenminste. En um, we hebben daarvoor een optreden geoefend. En die zijn we al vier weken aan het oefenen. Elke week doen we er een stukje bij. En dus hij moet vandaag af, want volgende week is het grote optreden. En dan hopen we dat de Sint komt. En we hopen eigenlijk ook dat de twee pieten meekomen. Dus vandaag is eigenlijk al de laatste, de laatste oefendag. En denk je dat ik het nog kan leren vandaag? Nou, uh, dat moeten we eerst maar eens even bekijken. We gaan hem eerst wel even voordoen. En dan gaan we uh, daarna kijken of we het jou kunnen aanleren. Maar ik denk het wel, want als je goed naar het liedje luistert... dan weet je precies wat je moet dansen. Dus ik wilde eigenlijk vragen of jullie me wel een beetje willen helpen. Willen jullie dat? Ja! Oké. Okay. En dan moet je met je, Ik moet met mijn handen nu. En met mijn hoofd. En weer met mijn handen. Stampen met mijn voeten. En ik moet maar goed naar de tekst luisteren. Dan gaat het vast wel goed. Hé, hey, hé hey, Sinterklaas, slaat u mij niet over. Hé, hey, hé hey, Sinterklaas, laat je niet voorbij. Hé, hé Sinterklaas. In een lange rij gaan staan met allen. Hm. Ik ben ik ben bijna aan de beurt en ik moet een buiging gaan maken. Wauw. Ik wil eigenlijk wel weten of ik een beetje goed kon dansen. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja, kon ik het een beetje goed of zag het er nog een beetje gek uit? Ik vond wel dat je, het go dat je goed je best deed. Oké, okay. nou daar gaat het al heel snel om. Hè? Wat vond jij ervan, juf? Ja, je kan uh, misschien uh, wat vrolijker erbij kijken. Want je keek een beetje ingewikkeld soms. Maar het is altijd de eerste dans. Oké, okay. okay, nou ik vond het in ieder geval heel leuk dat ik uh, met jullie mee mocht dansen. Zullen we even gedag zeggen? Doei! Doei! Nee, tot later. Ja, het heeft volgens mij meer gezongen dan gedanst, maar goed. Hoe zit het eigenlijk met jou? Kun jij een beetje dansen? Nou, ik zit niet op dansen. Dus ik weet niet... Uh, ik doe het wel graag, maar het is niet uh, een hobby of zo voor mij. Helaas, ik kan niet dansen. Of in ieder geval, ik heb wel ritme. Maar ik heb geen danslessen gevolgd. Dus uh, one, two step, dat kan ik heel erg goed. Dus weer meer heen en weer bewegen en af en toe een move hier, move daar. Maar niet echt dat het... Uh, uh, ja wat dus is het echt een danspassen zijn of uh, dat een bepaalde acties die ik opzet sowieso hou ik ook niet van uh, om uh, gek te breakdansen midden in een club terwijl ik uh, daar netjes rondloop en ik uh, high kicks uh, krijg dat wil ik ook niet en jij kan jij een beetje dansen uh, gaat wel ze kan redelijk goed dansen ik heb het zelf gezien namelijk uh, ze kan goed bewegen nee 100% ze heeft duidelijk ritme ja dat durf ik niet te zeggen gewoon normaal ik heb vroeger ik heb jaren lessen gehad gewoon rustig en af en toe beetje dansen. Mm. Of ik graag zou willen dan kunnen dansen. Uh, jawel, maar ik ga niet op salsa les. <laughs> ja, als ik in de club sta, dan heb ik wel wat moves. <laughs> niet zo goed. Nee, echt absoluut niet. Als ik dat doen dan zou ik het samen met een vriendin doen. Gewoon echt uh, dansen of zo. Gewoon een beetje meebewegen op de muziek. En nu we het toch over dansen hebben. De koning van de dans. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand en voetbal. Dat is natuurlijk Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 25 november 2012, weer een week die achter ons ligt. De week waar de moord op Marianne Vaatstra weer op tafel kwam en er een aanhouding werd verricht. De week van het bliksembezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Burma. Inclusief een ontmoeting met Ansa Sochi. De week waar de AFC Ajax met de neus op de feiten werd gedrukt op het hoogste Europese podium voor clubs. De week waar Twente en PSV in de Europa League ook acte de pres gaven. Twente speelde gelijk, PSV verloor. De week waar Di Matteo bij Chelsea de laan werd uitgestuurd en Rafael Benitez de honneurs waarneemt met in zijn kielzog ene Boudewijn zender. De week waarin de Gaza-strook de rust lijkt teruggekeerd. Echter voor hoe lang? En Luc, het was de week van de EU-top in Brussel. Inclusief minister-president Mark Rutte. En hoe? Echter, er was geen akkoord. Een en ander wordt vervolgd in 2013. We gaan over naar de orde van de dag. Yes, en dat is het voetbal. Ja, bouwden wij zin. Hij was gewoon even <kugst> assistent trainer bij uh, Chelsea. Dat vind ik nogal wat. Leuk voor hem. Ik vind het heel wat. Ja, kijk, niet dat ik het. Uh, afleggen, laat maar eerlijk zijn, ik had het niet verwacht. Nee. Um, er is een hoop te doen geweest bij deze ploegs. Die hebben uh, afgelopen seizoen in mei uh, ja, de Cup met de grote oren gewonnen. Over, nou ja, overtuigend. Ze waren gewoon goed. Ze hebben ja. de finale verdiend gewonnen. Tof. En uh, Abramovic, uh, de grote baas, de eigenaar van Chelsea, die heeft ook enorm veel geld in die club gestoken. Die Matteo die had nog een kans en voor deze man die Abramovic geldt alleen, ja, de, de, de, de, uh, die cup met die grote oren, joh, Champions League, meer niet. Uh, ja, ze hebben het gehaald en dan begint die competitie, Luc, en dan gaat het even lekker, maar nu niet. En zo vroeg al luid liggen, ja, dat pikt Abramovic niet. Dus ja, uh, hij heeft uh, uh, die Matteo naar de deur toe begeleid, ja. uh, Maar dat is ook wel hard eigenlijk, hè? want die man die heeft dus de Champions League gewonnen voor, ja. uh, voor zijn club en uh, boem, half jaar later, oprotten. Weet je wat het is met Abramovic, deze man? Die, uh, het is iemand die ontzettend rijk is, dat weten we. Hij uh, communiceert nooit met de pers. Ik heb begrepen dat hij niet eens Engels kan praten. Maar goed, uh, uh, heel kort samengevat, uh, wat er nu gebeurt... Ja, het is heel jammer voor die Matteo. En ja, Rafael Benitez, die wordt nou binnengehaald als een soort van tussenpauze. En het is afwachten, wat gaat die man doen? Er is nog een lange weg te gaan, joh, maar... Ja, ze liggen of ze liggen nu alle ruiten uh, in, die, in die Champions League. En dat zegt toch wat daar, hoor. Maar goed... Uh, zo gaat het in de Europa ja. League. Ja, Ajax maakt niet zo heel verschrikkelijk veel meer kans. Uh, sterker nog, uh, die liggen ook al uit de Champions League. En dan moeten echt nog vrezen voor het feit dat zij uh, de, uh, de UEFA... Of de UEFA, tegenwoordig Europa League, in kunnen komen. 4-1 verloren van Dortmund. Ja, Pff. dat hield niet echt over, vond ik, hoor. Nee, hey, het was... Uh, als ik het even mag uh, ja, meegeven... Kijk, Ajax is afgetroefd op effectiviteit. Ja. Frank was daar heel duidelijk in. Dortmund is een goede ploeg. Ze spelen goed, die kutse jongen. Geweldige voetballer. En die spits die ze hebben, die mag er ook zijn. Kortom, Ajax komt te kort op dit podium. En mag uh, uh, uh, uh, hopen dat ze uh, in die, uh, verder kunnen in die, in, die, in die Europa League. Want ze moeten nog in Madrid. En Dortmund ontvangt uh, City. Wie wie. Kijk, in de competitie hier kan Ajax nog uh, alle kanten... Uh, de kansen zijn er. in uh, De beker daar zitten ze nog in. Mm -hmm. Maar internationaal doet daar eigenlijk niet meer. Ik vind ze dan iets, iets zwakker als een seizoen, twee seizoenen geleden. Maar ja, trouwens, de rest ook niet. Luke Trent en PSV hebben ook niets te zoeken op dit podium. Ja, op het podium dat was gaat. ook slecht, inderdaad. Ja, ja daar hield ook niet over. Heel... Alleen het nationale Elftal, daar gaat het even lekker mee. En ja, die kunnen al uh, langzaam gaan denken hè, aan 2014. Ja. Nou, laten we die competitie maar even doornemen dan, want er uh, wordt gewoon gevoetbald natuurlijk, hè, dit weekend. Ja, er wordt gewoon gevoetbald. Er is al gevoetbald. ADO reisde vrijdag af naar Breda, trof daar uh, NAC. En ja, ADO ging er met de knikkers vandoor terug naar de residentie. Gisteravond werd er ook gevoetbald. Utrecht ging naar Nijmegen, trof in de Goffert NEC en de punten bleven in Nijmegen 2-0. Willem II, Herakles. Ja, dat was ook een wedstrijd op zich, als ik het zo mag zeggen. Want in de slotfase wordt het nog 2 tegen 2. De Rooms-Katholieke combinatie. Daar kwam uh, Groningen op bezoek in Waalwijk en het werd 1-1. En San Marco, die reizende van noord naar zuid en trof in de Koel in Venlo, de Venloze voetbalvereniging. En het werd 1 tegen 1. Vanmiddag, Vroeg op de middag al... We speelt Roda tegen Ajax. We hebben AZ tegen Feyenoord in Alkmaar. We hebben de Philips Sportverein in de Lifstad tegen Vitas. En Twente die krijgt Pek op bezoek. Het zijn mooie wedstrijden, allemaal. En ik verheug mij, uiteraard, vooral op Twente Pek. Maar ook op PSV Vitesse. Want dat is wel een wedstrijd die, uh, die gaat ergens om. Hè? Het gaat daar zeker om. Kijk, PSV, Vitesse kunnen we anno 2012 beschouwen als een topper gezien de positie van Vitesse. En PSV heeft uh, tot aan de winterstop hebben ze het heel moeilijk hoor, want volgende week spelen ze tegen Ajax. En dan komt Twente ook nog een keer langs. Vanmiddag is het heel belangrijk. Vitesse draait op dit moment heel goed. Laat dat duidelijk zijn. Bonnie is de animator. Blijft hij? Gaat hij? We het binnenkort. En dat zou een behoorlijke aderlating zijn als hij vertrekt. Kijk, deze jongen is compleet. Sterk aan de bal, balvaardig, heeft een heel goed schot. Zijn balname perfect. Hij zou op dit moment, Luc, in elke Europese club passen. Mm. Maar... Ja, we zullen het zien. Het is, het is jammer hoor dat hij zal verkassen en dat hebben we de afgelopen jaren gehad met hele goede voetballers. Ik Denk aan die Brazilianen, Romario, Ronaldo, Van Nistelrooy, Luc Willis, alles ja, ja. die naar het buitenland. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk ook, bedoel, die clubs zoals uh, Vitesse, Ja, dat wordt dan gekocht door zo'n meneer en uh, ja. die, die gebruikt misschien Vitesse ook wel om, om, om spelers te laten ontwikkelen en dan door te verkopen. Je geld? Ja, woord, je haalt me de woorden uit de mond. Dat Kijk, iedereen die een beetje verstand van voetbal heeft, die heeft deze man allang door. Het is een toort van, ik wil niet zeggen, een winkel. En dat ze op dit moment eh, bovenin goed, uh, goed draaien, dat is meer dan duidelijk hoor. Ja. Rutte doet het goed. Ja, dan kom ik weer op het punt van, waar staat Vitesse in april, mei, joh, volgend jaar. En dat, dat, dat wil ik zien. We gaan want, het afwachten, als, Ferdinand. Want, ja, kijk, als Boni nu weggaat, ja dan, dan, ik wil niet zeggen dat de rapen daar gaat zijn, <lacht> maar dat is een behoorlijke aanlating. Dat hoor. is het zeker, want maar het, het team draait om Boni. Nou goed, we gaan het afwachten, Ferdinand, tot later weer, hè. dankjewel. Bedankt dat ik weer de uitzending mocht zijn. Voor de redactie een hele mooie zondag. En tot de volgende week weekdag. You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand. When I go too far. You're the swimming pool.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 misschien wel de glibberigste zanger ooit michael bublé en everything. Hij treedt nog flink op hoor. Wij hebben misschien al een tijdje niks meer echt nieuws van hem gehoord. Maar hij is druk bezig en uh, ik durf er een wetje op te leggen... dat binnenkort een kerstplaat van hem weer in de parade staat. Zo'n man is het wel. Maandagavond had beroemd Nederland weer een uitje, gelukkig maar voor ze. De Nederlandse film Alles is Familie ging namelijk in première... Voor de BN'ers reden genoeg om hun mooiste outfits uit de kast te trekken. En Marcella van BNN University stond bij de Rode Loper om te vragen wie hun meest favoriete familielid is. En hoofdrolspeelster Chris van Houten had er daar duidelijk wat moeite mee. Mijn favoriete familielid, favoriet, favoriet, favoriet, favoriet, favoriet, nee, dat kan ik niet zeggen. Ah, joh, ik heb zo'n leuke familie. Nee, ik kan niet, dat kan niet, dat kun je kiezen. Iedereen is zo uniek, dat, nee, dat gaat niet. Jij misschien mijn neefje. Martine, wel? Uh, je favoriete familielid. Nou, ik zou je vertellen. Iedereen is dood. Ik heb nog een broer. Dat is dan vanzelf de leukste. Nou ja, zeg. Dat is toch een uh, rare vraag. Die heb ik niet, hoor. Ik heb, uh, mijn ouders lopen net naar binnen. Ik heb ook nog eens een heel leuk zusje. Ik heb... Nou, dat zijn, de... okay, dat zijn mijn drie favorieten dan. Thijs, ja. wie is jouw favoriete familielid? Van mijzelf. En mijn vrouw. En mijn kind. Ja. Ja, waarom hoef ik eigenlijk niet meer te vragen dan, hè? Ja, nee, ja, dat, die heb ik, ja ik heb een hele, hele leuke, lieve familie. Maar mevrouw, mijn kind, is toch wel, dat vind ik toch wel het leukste van alles. Hè. Nicolette van Dam, wie is jouw favoriete familielid? Mijn favoriete familielid, mijn kind. Waarom is ze zo lief? Nou ja, als je zelf een baby krijgt, ja, dat is gewoon je alles, je bloed. Je, je, ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dus ja, die kleine staat op één. Tigo, ja. je favoriete familielid? Mijn moeder. En waarom? Ja, dat kan gewoon niet anders. Mijn moeder. Ik heb nog maar heel weinig familieleden, maar mijn moeder is echt mijn favoriete familielid. Waarom? Omdat het mijn moeder is. Ja. Dio, wie is jouw favoriete familielid? Uh, mijn moeder, absoluut. Uh, nou, die heeft onwijs veel voor mij gedaan. En ik vind dat ze ook zo dat goed heeft opgevoed. Uh, uh, jezus. <laughs> ja, ik heb alles te danken aan haar natuurlijk. Zometeen wat een trending topic is op Twitter. En je hoort waar je naar moet gaan kijken op televisie. Nu eerst Adel. Skyfall. This is the end Hold your breath and count to ten Feel the earth. Start. Luk ikink. Dus Eens We kijken wat het trending topic is op Twitter op dit moment. Ik vertrek is trending. Elke week is het weer uh, populair op internet, dat programma. En dit keer was er wel wat kritiek ook van veel mensen. Er ging namelijk te weinig mis. Maar ja, er moet natuurlijk wel wat misgaan, hè. Het is een programma waarin Nederlanders ineens zomaar een camping gaan beginnen... in Zuid-Frankrijk of een bed-and-breakfast ergens in... Uh, de binnenlanden van Syrië of zo, weet ik veel. Echt zo'n pro programma waarbij altijd wat misgaat. Alleen deze keer ging er dus te weinig mis. En ja, dan is het programma eigenlijk niet zo erg leuk. Ken je dit nummer? Gangnam Style heet het. Dat is ook trending topic, de hashtag dan. Hè? En dat komt omdat het officieel het meest bekeken nummer is op YouTube. Het nummer versloeg het nummer Baby van Justin Bieber. Ik zou er niet naar kijken als ik jou was. keken tot nu toe zo'n 800 miljoen mensen naar die clip. En dan hebben we nog Real Madrid. Ook die is training topic. De club verloor gisteren van Real Betis. Vandaag in 1948 werd de kabeltelevisie uitgevonden door Ed Parsons. En in 2005 was er de langste avondspits in Nederland ooit. Er staat 802 kilometer file om 6 uur. En pas om 5 uur de volgende ochtend zijn alle files opgelost. Honderden reizigers, ook per trein, brengen de nacht door in de opvangplaatsen. En in de gemeente Haaksbergen zit de bevolking bijna drie dagen zonder stroom. En ja, dat kan zich vandaag misschien wel herhalen, want ook vandaag gaat het namelijk stormen in het Noordwesten komt zelfs een zware stormkracht 10 te staan. Goed, ze verwachten geen echt extreem weer, dus het zal wel loslopen. We feliciteren vandaag de Amerikaanse actrice Christina Applegate. Die is jarig, ze is 41 jaar geworden. En ze werd natuurlijk bekend door de serie Married to a Children. En oud-wielrenner Steven de Jong, die verjaart ook. Hij wordt 39. Onlangs kwam hij nog met een bekentenis dat hij van 1998 tot 2000 als jonge renner EPO heeft gebruikt. En het mag niet, zei dus ook bij zijn ploeg Sky en dus werd hij ontslagen. Even kijken naar de buien. Scan. Nou, het is aan het regenen al op dit moment in het noorden en in het uh, oosten van het land. Voor de rest is het in Nederland droog, maar dat gaat niet lang duren. Hoor, want ook straks uh, gaat het gewoon in de rest van Nederland ook regenen. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één man die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer. Koning Bart Halleman. Bart, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, laten we meteen beginnen. Programma 1. Nou, we gaan een beetje in de, in de misdaadsfeer. Het heeft niks te maken met al het Marianne, Mar Marianne Vaatstra nieuws van de afgelopen weken. Mm. Maar dat is nou eenmaal Crime Cells, zullen we maar zeggen. Ja. Hè? Dat uh, verklaart ook het succes van uh, series als de NCIS, uh, CSI, dat soort dingen. Hoor. Uh, maar uh, van Nederlandse bodem maken we natuurlijk ook een aantal uh, hele goede misdaadseries. En één daarvan is Penosa. Penosa het eerste seizoen... Uh, ontzettend goed uh, ontvangen door de critici. Uh, heel goed naar gekeken. En er komt nu een uh, tweede seizoen, start vanavond. Om mm. um, uh, half negen, Nederland drie. Uh, weer met Monique Hendricks in de hoofdrol. En wat leuk is, is dat uh, uh, uh, jouw BNN-collega... nou ja, BNN-collega, uh, uh, onze grote vriend Erik Corton hey. uh, ook een rol speelt in uh, deel twee. Ja. Leuk. Dus het, het, het is weer, de serie gaat over, nee, eigenlijk niet, niet eens zozeer over de criminelen zelf... maar eigenlijk meer wat doet misdaad met de familieleden van criminelen. Hè? De, de, seizoen 1 ging er eigenlijk over de weduwe van een, van, uh, uh, uh, een crimineel gespeelde Thomas Akta... die ja. in de eerste aflevering gelijk werd doodgeschoten. En de rest van het seizoen kreeg je eigenlijk ermee te maken... Van, nou ja, wat, wat zijn dan de gevolgen voor die, voor die weduwe. En die is eigenlijk ook een beetje zo, werd ook een beetje die misdaadwereld in, uh, ingetrokken. En we gaan nu eigenlijk in, tweede, in seizoen 2 gaan we... Gaat het verhaal gewoon verder? Hm. Klein stukje penosa. Dan denk jij dat die is neergeschoten. Die wow, is het spul. Ik ben ah, ah, de enige die ik kan vertrouwen. Heel goed, Basel, ja. met mijn antraat, hey. mij. Ja, mooi hoor. Mooie serie, mooie sfeer. Ook hoeveel mensen gaan er naar kijken, denk je, Bart? Nou, het is Nederland 3. Het is zondagavond. We hebben geen boerzoekvrouw meer. Uh, ik ga voor 900.000 kijkers. 900.000 kijkers voor Pinoza. En dan programma 2. Ja, blijf ook in de misdaad sfeer. Maar iets heel anders. En het is ook een programma van iemand uh, waarvan we het eigenlijk niet hadden verwacht. Namelijk uh, Johnny de Mol. Die kennen we natuurlijk allemaal wel van programma's als uh, Waar is de Mol. Dat die weet je al. Met bn'ers op vakantie gaat het liefst een beetje lekkere wijven. Zodat hij <laughs> lekker in het tentje <laughs> kan liggen. En yeah. daar leuke dingen kan doen. Dan heeft yeah. hij ook zijn, vriendin, uh, zijn toenmalige vriendin Bridget Maasland ontmoet. Ja, ja we lachen erom. Maar het is waar. We lachen. Uh, dit heeft wel gewerkt. Dus die ja. jongen die Doet, doet uh, toch iets goed. En uh, Down with Johnny natuurlijk, een programma waar hij heel Leuk. veel, uh, heel veel uh, credits voor gekregen heeft, omdat het een programma was over uh, mensen met een geestelijke beperking, uh, die hij toch gewoon uh, goed neerzette. Niet mm -hmm. zoals een knoop in je zak maar gewoon zoals ze zijn. Ja. En hij deed het echt heel goed. Maar hij gaat nu iets heel anders doen. Het is een soort, uh, ja, uh, hoe moet ik er eigenlijk omschrijven? Een soort. Het, is, het, is, het, is, het moet een beetje komisch zijn, het moet ook een, het drama zijn. Creamy clowns en elke keer vroeg me van de week, wat ga je eigenlijk tijd voor de kost? Die zijn, maar. Wat heb je gezegd, Wat ik moeten zeggen? Zeg het eens. Een clown? Een ding? Ik weet nog steeds niet wat het nou is. Is, nee, er, dat, is het theater of is het een serie? Is het real life? Het is een serie, maar het is gefilmd vanuit... Uh, een van de personages is een, een amateurfilmer. Uh, dus het is een beetje gejat van de Blair Witch Project. Je ziet alles gefilmd worden door een personage uh, in de serie... En um, het heeft iets te maken met clowns die uh, verkleed zijn als... Uh, of, of criminelen die verkleed zijn als clowns. En mm -hmm. het, meer weet ik eigenlijk niet. Het is, het is, het is uh, echt heel raar. Je hoort al Belgen. Het is ook een beetje ja. samenwerking met, met uh, de Belgische televisie. En Veronica gaat het uitzenden. Wat heel raar is. Want die doen eigenlijk niet, niet eens zo heel veel aan... Uh, tenminste, als ze Nederlandse programma's doen... Dan zijn het vaak weet je, de couchsurfing. En wat hebben ze gedaan? Een soort oh ja. taxiachtig programma. beetje van die gesponsorde dingen. Ja, maar niet... Dit is echt een... Ik, ik kan me niet onttrekken aan het idee, aan het idee dat het een ideetje is van, van Johnny de Mol... die zoiets heeft van ik wil clowns en misdaad met elkaar uh, uh, vermenig, uh, vermenigvuldigen... want dat vind ik leuk, en, uh, of verenigen. En uh, we gaan het maken. Nou ja, en toen heeft Veronica gezegd, want ja, dit is toch de zoon van John de Mol. Ja, Dan zal daar zal je geen nee tegen natuurlijk. Daar zeg geen nee tegen, dus hij zal het wel <laughs> weten. We gaan het uitzenden. Het wordt volgende week uh, vrijdag om half elf uitgezonden bij Veronica... Ja, ik denk het idee is leuk. Misschien dat de eerste ja. aflevering ook nog wel wat mensen gaat trekken... die denken van, ik, ik, ik wil het wel zien. Maar ik, als ze boven de 300.000 kijkers uitkomen... dan vind ik het echt heel wat. Ik denk dat ze dat niet eens gaan halen. Ik ga in ieder geval kijken. Ik ben wel nieuwsgierig geworden. Maar stel, ik zet er nou een kwartiertje uit. Wat kan ik dan nog gaan downloaden? Dan uh, gaan we iets heel, iets heel anders... wat niets met misdaad te maken heeft. Robot Chicken. Yeah. Robot Chicken is van uh, ons aan het, onder, aan het brein van onder andere Seth Green... die je misschien nog wel kent als de zoon van Dr. Evil uit de Austin Powers. Hij doet ook de, een aantal stemmen in Family Guy. Yeah. Dat, is die kleine, dat is dat kleine ventje met, dat, uh, met een beetje rossige haar. Yeah. Um, hij heeft niet heel veel hits op zijn naam staan, maar hij is wel een soort cultfiguur. En hij heeft samen met een paar vrienden heeft hij dus Robot Chicken bedacht. Dat wordt ook uitgezonden op uh, Adult Swim. Dat is een, eigenlijk een beetje het volwassenenkanaal van uh, Comedy Central. Het is een, een sketchshow, maar het is een sketchshow die in stop motion is. Stop motion is, weet je wel, dat je poppetjes neemt en die verbuigt je dan en, en maak hier een fotootje en dan, uh, dan, uh, uh, dan, dan, dan, als je die al die foto's achter elkaar plakt, dan, dan bewegen ze. Yeah. Hele oude techniek. En zij gebruiken speelgoedpoppetjes en uh, het is echt heel raar, het is heel surrealistisch <lacht> allemaal, maar het is echt hilarisch om naar te kijken. Het is nu al vier seizoenen is het, uh, uh, aan de gang, vier yeah. seizoenen is nu een halverwege. Het is, in Amerika wordt het, uh, wordt het uh, echt goed gekeken. Ze een hele vaste fanschade ook gekregen. En waar zij onder andere heel goed in zijn... is Star Wars belachelijk maken. Okay. En dat doen ze. Ze hebben echt een paar sketches erin. Die, het, het komt ook heel vaak terug. En weet je, poppetjes als He-Man en zo zie je ook heel vaak terugkomen. Maar de, de Star Wars parodieën van uh, Robot Chicken zijn echt om te huilen zo grappig. Ik ben heel benieuwd geworden. Ik ga het eerste seizoen van Robot Chicken nu op mijn Twitter zetten. Twitter.com slash Luke. En dan, uh, nou, dan kun je zo bijkijken tot uh, seizoen 4, die nu dus halverwege is. Ik wou zeggen, als je begint seizoen 1, dan voor iets weer bij seizoen 4. Want het zijn ook maar uh, afleveringen van, ik geloof, een kwartiertje of zo. Dus uh, je bent er ook zo doorheen. Het kost Loop. ook heel veel tijd natuurlijk om zoiets te maken. Ja, dat is ook zo. Robot Chicken. Uh, dankjewel Bart, tot volgende week. Tot volgende week. Thinking about tomorrow Wishing things were good No need to rush I ain't gonna worry Any moment my sorrow Is bound to disappear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 And live in the fountain. Oh, oh. Just was eigenlijk uh, jazz-saxofonist. en scoorde ineens een hele dikke hit in de jaren negentig met Another Day. Mannen in felgekleurde overalls die rijden in de gekste voertuigen... en zorgen ervoor dat al je afval wordt opgehaald. Nou, nou daar is hij dan, hè. De vuilnisman. Is misschien niet het meest gewilde baantje, maar iemand moet dat natuurlijk doen. En het is voor Dick van BNN University een lang gekoesterde droom... om een keer achter zo'n vrachtwagen te hangen. En eindelijk is de dag dan daar dat hij het mag gaan proberen. Samen met vuilnisman Martijn doet hij een ronde in Amsterdam-Zuid. Hé hey Martijn, hoe lang zit je eigenlijk al bij de vuilnis? Te lang. Te lang. Uh, ik denk dat ik nou uh, even kijken. Een jaar of dertien, 14 jaar, 14 jaar geloof ik. Ja. En wanneer dacht je, ik ga vuilnisman worden? Oh, dat wilde ik al toen ik heel klein was. Nou, het <laughs> is gewoon zo gelopen, joh. Je hebt uh, duizend en één baantjes gedaan, voor je bureau. En overal kaart gewerkt. En uh, ja, eigenlijk ook niet zo echt goed verdiend. Op een gegeven moment dacht uitzingbro, joh, wil je niet uh, zo achter de wagen lopen? Nou, dan ga je dat proberen. Nou, dat was eigenlijk wel heel leuk. En, uh, nou, rijbewijs gehaald en het uh, was heel uh, ja, was wel positief allemaal. Ik uh, kwam we achter dat het eigenlijk een hele leuke baan is. En wat vind je nou het mooiste aan het, uh, aan het vuilnis ophalen, aan het werk? Uh, nou, dit is gewoon dat je lekker, eigenlijk een soort van vrij voelt, vrij bent. Je bent in beweging, je werkt buiten. Dat is natuurlijk ook prettig. Nou, ik ben trouwens wel heel erg benieuwd hoe het is om straks achter de cabine te hangen. Dat gaan we ook nog doen, toch? Ja, zeker weten. We dus gaan je eens even laten zwoegen, jongen. Poeh. Nou, staan u eindelijk achter de vrachtwagen? Ja, vind je het lekker ruiken? Het ruikt heerlijk! Valt wel mee, hè? Hoe raak, je, hoe raak je gewend aan die stank? Nee, ik ruik niks eigenlijk. Het is gek, maar ik heb een hele goede neus, maar ik ruik niks. Je ruikt die geur echt niet? Nee. Ah oh, ja, stinkt nu. Kijk, je hebt wel eens een paar luiers uh, erin gooit. Ja. Yeah. Dat wil wel eens ruiken, natuurlijk. Maar lekk, ik zit er niet zo mee, hoor. Die stank wordt wel steeds erger, hoor. Poeh. Ja, ah joh, je bent niks gewend. Dit nee, vind ik toch lekker ruiken? Dit vind jij nog lekker ruiken? Oh. Jezus. Nou, het, het gebeurt maar zelden dat ik echt iets heel erg vind stinken. Het is ook, je bent er ook aan, dat is ook zo. Ja. Maar we hebben, vroeger heb ik natuurlijk veel huisvuil gegooid, dat doe ik niet meer, dat heb ik even te oud voor. Maar er kwam er steeds een bepaalde straat en in die straat begon het altijd heel erg te stinken achterop. En dan zijn we eens opgelet wat het nou precies was, want het was elke week zo. Leuk dus iemand in zijn emmertje te poepen. Ah. En dat in een zakje te doen, dat smeet je die wagen. Ah, ja, nou, dat was niet, dat was helemaal vol poep. Nou, dan krijg je een klein stukje poep op je schoen of zo. Ah, grafverdam. Ja, dan ben je niet blij natuurlijk. Dat zijn de, dat zijn de vieze verhalen. Dus, uh, ja. En voor de rest de cruisen we weer lekker met ja, het uh, wagentje door uh, Amsterdam Zuid. En het zonnetje schijnt en de lucht is blauw. Ik vind het geen straf. Ik zie een naar staan. Ja, het is een Kliko, uh, heet dat? Ja, een Klico. Nou, Zet jij aan tegen de kant, dan druk ik op de knop ja. en dan gaat ie. Ja. Hoppa, zo de lucht in. In de, in de, in de auto. Leuk hè? En een andere knopje naar beneden. Zo moeilijk is het niet. Nee, kind kan er wassig doen, joh. Elke groene knop en dan gaat hij persen. Nou, heb je altijd al willen doen hè? Heb ik altijd al willen doen dit. En ja, wordt er nog raar gekeken vanuit je omgeving van Martijn, die is, die is vuilnisman. Uh, nou, soms wel eens van mensen die ik van vroeger ken, want ik zat op een beetje een nette school, zeg maar. En dan kom ik wel eens mensen tegen en dat verwachten ze dan niet inderdaad. Er zijn, uh, ja, ik zat dan op uh, een nette school en die, die school, ja, die mensen die zijn allemaal dokter geworden en advocaat en die kom ik natuurlijk allemaal tegen in de stad. Dus die kijken hun ogen wel eens uit, ja, maar dat, is, dat geeft ook wel weer een heel leuk uh, effect. Ja, ja, dat is wel leuk. En je zei net al, uh, dat we eerder even spraken, dat je 30 gepasseerd was. Blijf je dat doen tot je 67 is het alweer? Ja, dat zit er wel in, hè? <laughs> Weet ik echt niet hoe dat gaat lopen. Zoals het er nu uitziet wel, want uh, ik, ben, ik ben nog niet echt bezig met een opleiding die ik in principe wel zou kunnen doen via de gemeente of zo. Maar uh, ja, ik, ik heb het nog steeds in mijn lol. Want, uh, ik, heb het nog steeds, ik vind het nog steeds leuk, anders zou ik het ook niet meer doen. Hè? E e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 Broad day, bro, uh, don't, don't leave me alone, leave me alone on the broad day. Die past heel goed bij je ontbijt. Zat vroeger onder uh, een reclame van sinaasappelsap. Gabriel Rios en Broad Daylight, zo heet hij. Goedemorgen, het is uh, kwart voor zeven precies. En vandaag staat de landelijke themaweek Hoezo Armoede. Het is een week waarin armoede centraal staat als een oplosbaar probleem. Swan van BNN University wilde armoede eens een keertje van dichtbij gaan meemaken. En daarom ging hij langs in, uh, in Eindhoven, waar het leger des Hel sinds een paar weken actief is met een soepbus. Samen met een medewerker, Wies, zorgt hij voor het avondmaal. We staan nu onder een, onder een tent met een tafel vol met, met soep. Een, uh, een parkeerplaats net achter uh, Eindhoven Centraal Station. En dat zijn we gaan uitdelen. Ja, iedereen die langskomt en die heel graag soep wil, die krijgt bij ons soep. En, en dat mag iedereen zijn? of? Dat Ieder mag iedereen zijn. Dan mogen de mensen zijn die eerder de auto parkeren. Maar dan mogen ook uh, de mensen zijn uh, die het heel hard nodig hebben in de stad. Zo, alstublieft. Lekker kopje verse soep. Smaakt die een beetje? Ja, is heerlijk. En, en hoe, hoe belangrijk is deze, deze soepbus nou voor jou? Nou, ik vind het uh, wel belangrijk omdat ik uh, dan uh, lekkere soep kan eten. En dat is wel lekker, zeker als het koud weer is. Maar, en, en uh, u, u komt hierheen. Uh, bent, bent u op dit moment, heeft u, heeft u een dak boven uw hoofd of bent u echt zwervend door, door de stad heen? Nou, ik ben uh, zwervend door de stad heen. En, en, en hoe, hoe voelt het? Het, is nou, het begint steeds kouder te worden. En, en hoe, hoe pakt u dat allemaal aan? Ja, ik, ik probeer gewoon, uh, ja, gewoon het beste ervan te maken. En uh, ja, ik vind het wel lekker dat ik één keer in de week de soep kan komen eten. Ook dat ik daar mensen tegenkom. Dus het is een soort van... van eigenlijk. Een, een heel, heel goed punt, behalve dat u een warme soep krijgt... ook een ontmoetingsplek om andere mensen te ontmoeten. Ja, ook voor de sociale contacten. Ah, hij is goed heet, hè? staat lekker te dampen we staan nu al een, een, een, een tijdje te kou hier uh, op, het, uh, op het parkeerterrein. Oh, ja. En uh, er zijn nog niet heel veel mensen langsgekomen. Nee, nee, nee dat, dat is gewoon zo. Het, het heeft, zal echt zijn tijd nodig hebben in Eindhoven. Willen daar, uh, willen we willen daar veel bezoekers krijgen. Maar is het dan eigenlijk niet jammer? Want u had bij wijze van spreken nu ook net zo goed thuis op de bank kunnen zitten. Dat nou, had gekund. Ja, maar, ja dat is de keus die je maakt. Maar van waar, waar, van waar zit de, de, de, de, de liefdadigheid voor de dak- en thuisloos? Is dat... Nou, ik, ik werk natuurlijk al heel veel jaren bij het Leger des Heils. De minder bedeelden in onze samenleving. Dat we daar aan moeten denken, vind ik erg belangrijk. Dat, ik denk dat het dat is. Ja. Dus je heeft nooit niet vroeger zelf misschien op straat rondgehangen. Nee, nee, ik ben in de gelukkige omstandigheid, moet ik heel eerlijk zeggen, dat me daar nooit is overkomen. Maar ik weet ook uit ervaring dat het iedereen zomaar kan overkomen. En vooral ook in deze tijd. Hè. Stel voor, je verliest je baan, je kan de hypotheek niet betalen, je kunt de huur niet betalen, er is een achterstand. En dan is het heel moeilijk om daar weer bovenuit te komen. En het, het kan gewoon iedereen overkomen. Jou, mij, iedereen. En als dan niemand naar jou omkijkt, dan uh, is dat wel heel erg, denk ik. Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je zit wel helemaal lekker ingepakt. de sjaal goed om het hoofd heen. En, ja, het is koud. Het is hartstikke koud. En, en, en de mensen blijven me weg. Ja, nou ja. We hopen gewoon naar de mensen komen. Ja, de we soep... blijven gewoon stevig volhouden. De soep is warm en de koffie is warm. Ja, de soep is ook heel lekker. De soep is heerlijk. Het is ja. dat je, dat je, dat, dat je geen, geen geur kan opnemen. Maar als we nee. dat zouden kunnen doen... Dan, ja, uh... dan zouden we meer liefhebbers hebben, denk ik. Ja. Nou, volgens mij Hij ruikt ja. hartstikke goed in ja, ieder geval. Dat is zeker waar. Ik uh, vermoed dat van alle soep zelf heeft opgegeten, uiteindelijk. Als dakloos heb je natuurlijk niet al te veel geld te besteden. Maar wat heb jij nou per week te besteden? Wij vroegen dat de mensen op straat. Er komt 1300 in. Dus dat is stufie en loon. En er gaan heel veel dingen van vaste lasten vanaf. En er even voor de rest uit. Gezellige dingen doen met vrienden. Kookgraai dus uitgebreide boodschappen. Dat zou ik uitgeven. 80 euro in de week. Voor mijn eentje. Ja, nee, ik, ik, kan, ik, ik heb echt ongeveer drie weken met 2 euro gedaan. 100 euro in de week. Ik denk dat ik naar uitgaan. Uh, even denken. Ja, van die kleine dingetjes zoals uh, in de voetbalkantine bijvoorbeeld dan van die kleine dingen. Maar dat is maar 10 euro of zo. Kleding, shoppen af en toe. Ja, vriendin die eist alles op. Ik heb denk ik 50 euro per week te besteden. Uh, voornamelijk eten. Uh, nu ook echt schoolspullen. Uh, af en toe een drankje, maar dat zit eigenlijk niet zoveel voor mezelf. 40 euro per week en er gaat een hoop naar bier. Ja, dat was dat. Was dat. Uh, ik denk ongeveer 50 en ook aan uh, bier- en studentenvereniging. En... Nou ja, allemaal okay. feestjes en zo. Ik denk uh, 50 per week. En ik woon ook nog bij mijn ouders, dus ik hoef er niet echt iets van te kopen. Eigenlijk ja, cadeautjes nu. Sascha Meijer is schrijfster van het boek De Nieuwe Armen. Ze had het al helemaal voor elkaar. Goede baan als journalisten, stylisten. Lekker eten op tafel, gevulde kledingkasten en een normaal leven. Gewoon zonder zorgen. Maar ineens raakte Sasha haar baan kwijt. Sascha, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mijn eerste vraag hier op het lijstje: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ja. ja. Hoe ver heeft het zover kunnen komen? Kijk, als een werkgever besluit om jou niet aan te nemen, dan uh, moet je een ander traject in, hè? De balantje in de WW. Ja, ja, ik denk ja. ik denk dat, dat een traject is wat heel veel mensen uh, nu meemaken. Want ja, de, de, ja, steeds meer mensen raken hun baan kwijt, steeds meer werklozen. Hoe, uh, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want jij raakt van de een op de andere dag je baan kwijt en dan heb je niks meer, hè? Nou. Uh, ...niks meer, uh, dan krijg je WW. Uh, <laughs> dus dat, dat, dat is niet niks. Nee. Zeg maar, bij mij werd de situatie problematisch... ...op het moment dat mijn ex de alimentatie niet meer kon betalen. Oh, ja. Dat was het geld dat wij uh, aten per maand. Oké, okay. dus je had die WW nodig voor de vaste lasten... ...en het eten, uh, uh, wat, wat er dan bovenop ja, kwam, en dat extra... kon je niet meer betalen ja. eigenlijk. Ja. Ja, ja, uh, wa was er een moment dat je besefte van... even hey, verrek, mijn bankrekening is leeg? Um... Oh, daar moet ik heel hard zo naar over nadenken op de vroege morgen. <laughs> <laughs> ik merk dat ik nu een fase verder ben. Yeah. Ik heb de situatie min of meer geaccepteerd. En... Uh... Uh, nou, wat ik die mevrouw net ook hoorde zeggen, van ja, het kan zomaar iedereen uh, overkomen en uh, blijkbaar is dat ook zo. Ja, ik heb altijd He? in mijn, ik heb altijd, ja, ik denk altijd van ja, mij overkomt dat niet. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, ja, als ik mijn baan nu kwijtraak, bezuinigingen of weet ik veel wat, dan uh, ja, dan kan het, het kan je natuurlijk zomaar overkomen. Grote kans, en ik zou er vooral niet wat? te veel bij stilstaan, want je weet nooit of het wel of niet gebeurt. Nee. En dan is het ook geen zorgen voor de dag van morgen. Nee, dat is waar. Jij, jij, jij moest ineens naar de voedselbank toe om, uh, om eten te, te halen. Hoe was dat? Ik vond het heel erg uh, moeilijk de eerste keer. Vooral omdat uh, ja, ik geneerde me kapot uh, voor mijn eigen situatie. Hm. Waardoor ik dan eigenlijk denk... ik ben twee keer niet eens door mijn eigen toedoen... Uh, <laughs> ja, zeg maar in deze situatie terechtgekomen. Ja. En dan uh, moet je toch maar... Uh, je feitelijke situatie recht in de ogen kijken en eens dus even een paar keer heel hard slikken en je realiseren dat um, dat je ook vanuit een bepaalde plek komt dat je bepaalde ideeën hebt over armoede maar jezelf nooit uh, had kunnen voorstellen dat je tot die categorie zou kunnen gaan behoren. Ja, want waar, waar, waar, had jij een idee over hoe het zou zijn om arm te zijn voordat je jezelf arm werd? Um, ja, nou nee, ik heb me nooit gerealiseerd dat ik zou moeten gaan nadenken of ik wel geld genoeg had om te eten. Ja. Het was meer dat ik nadacht, heb ik deze maand nog geld genoeg voor een nieuwe boek? He? Maar die kun je missen. Ja. En op het moment dat je dat uh, met je eten moet gaan doen, dan uh, beland je wel even in een andere situatie. Ja, heb, je veel moeten, heb je veel moeten aanpassen aan, uh, uh, aan, je, aan, je, aan je oude levensstijl? Heb je daar erg aan moeten wennen? Nou, wat, wat heel veel uitmaakt is natuurlijk dat de kinderen nu wat groter zijn. Hè? Dus uh, spullen als uh, uh, fietsen en bepaalde zaken, die waren er al. Mm -hmm. ze, ze groeien ook niet enorm hard meer, dus dat uh, is een prettige bekomstigheid. En uh, nou ja, in het kader van de scheiding uh, zijn wij al langer gewend om de tering naar de nering te zetten. En daar heb ik niet heel veel problemen mee, moet ik zeggen. Nee, jij, jij kunt er wel aan wennen, aan het nieuwe levensstijl eigenlijk. Uh, ja, want je, zeg maar, je, je, je moet veel bewuster gaan leven. En, uh... Uh, ik vind uh, gezond eten heel belangrijk. Uh, ik, merk, ik ben thuis van huis uit zelf niet opgegroeid met, met pakjes en zo. Hè. Altijd alles vers. Mm -hmm. Dus je merkt dat dat nu ook heel belangrijk blijft. En dat je uh, bijvoorbeeld in je maaltijden net een andere verhouding doet. Iets meer uien erin of uh, <laughs> iets minder vlees. Ja, of, uh, ja, maar zo. eigenlijk, dat klinkt dan... ja, dat klinkt eigenlijk best wel positief. Alsof je er een rijke mens door bent geworden door de armoede. Nou, ik heb wel uh, door deze hele situatie uh, mezelf uh, herijkt inmiddels. En je ziet ook dat je wel erg uh, behept bent met vooroordelen. Het feit dat ik de eerste keer naar de voedselbank ga denken van... Ga ik nou wel of geen lipstift opdoen, hoe arm moet ik eruit zien? is toch wel, uh, vind ik achteraf een zeer treurig gedachte, moet ik zeggen. Ja, want daar dacht je over na, of je of er je wel, ja. wel arm genoeg uitzag. Ja, nou, weet je, en dat geeft ook aan, zeg maar, dat je, uh, zeg maar, iemand die gewoon twee hbo-opleidingen achter de rug heeft en altijd heeft gewerkt, ja. dat je gewoon, uh, uh, zeg maar, op een hele andere plek in de maatschappij uh, staat. Maar ik moet je zeggen dat ik het echt een vrij lesje nederigheid vind. En uh, je ziet nooit wat je ziet. En uh, je, je gaat anders naar onze wereld kijken. En, ja. en dat vind ik, uh, hoe arm ook, een innerlijke verrijking. Ben je, ben, je, ben je nog steeds arm, om het zo maar te zeggen? Uh, zeg maar, mijn gevoel erover uh, is totaal anders... Snap je? Dus in de zin van, uh, heb ik geld genoeg? Nee, ik mm -hmm. heb geld te weinig. Uh, voel ik me goed? Ja, want uh, ik ben anders naar mezelf gaan kijken. En ik heb heel veel dingen waar ik heel tevreden over mag zijn. En dat is het allerbelangrijkste, dat ik trouw ben aan mezelf. Yeah. En uh, me niet meer laat ringeloren door alle situaties waarin ik beland, zeg maar. De Nieuwe Armen, zo heet je boek. En uh, ik neem aan dat het chockvol uh, tip staat voor mensen die uh, ook als nieuwe armen beschouwd kunnen worden. Dat zijn toch aardig wat. Bijvoorbeeld uh, ja. hoe je voor 1 euro je bord gevuld krijgt. Of, uh, nou, dat <laughs> gaat niet lukken. Nee? <laughs> nee. Wat is, het, wat is het minimale wat je nodig hebt voor een bordeten? Uh... Nou, ik denk. Uh, kijk, je kan, de kruiden kun je vers uh, hebben. Uh, je kunt. Uh, wat je over hebt van een vorige maaltijd is weer de basis voor een nieuwe maaltijd. Ja, en je kunt naar en de tweede moet... klasse editie gaan van de markt uh, voor groente en uh, fruit. En uh, oh. ik las in de krant dat, dat je. Dat was wel een goeie. Uh, dat je kipfilet kunt koken, helemaal uit elkaar pulken. En dan heb je, heb je het voor, twee, uh, voor twee, uh, twee maaltijden: heb je wel kipfilet. Ik vond het eigenlijk wel nuttig allemaal. Ik dacht van ja, ja. daar hebben we eigenlijk ja. allemaal wel wat aan. Ook al ben je niet arm. Nee, dat klopt. En uh, dat noemen we nu ook mindful en zo. Hè? En, uh, <laughs> ja. Het is ook een, uh, een manier waar, waar er meer aandacht is voor uh, elke dag. Ja. En dat is een grote rijkdom, moet ik zeggen. Als je op zo'n manier uh, naar je leven kan kijken. De nieuwe armen, zo heet je boek. Sasja Meijer, dank je wel. Graag gedaan. Dit was start. Twan was in Eindhoven om soep uit te delen aan de daklozen. En, en hoe, hoe belangrijk is deze, is deze soep dus nou voor jou? Nou, ik vind het uh, wel belangrijk omdat ik uh, dan uh, lekkere soep kan eten. En dat is wel lekker, zeker als het koud weer is. En Mandy ging langs bij een gigolo, wiens moeder ook in een prostitutie zit. En elke keer hebben we eigenlijk ook nog een soort van werkoverleg. Van, hé hey, ma, hoe moet dit dan? Hoe, hoe zou jij dit doen met een klant? Hoe zou je dat doen met een, uh, met een klant? En zometeen, dit is de zondag met Kiva Alouch.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 En verder boombasten, wolfvarkens, het kotelse bos en Amsterdamse eiburgers. Eiburger had er nooit mogen liggen. Punt. Liggen, leggen, liggen. Dat is een typisch Amsterdamse probleem. Ja, ja. Straks van 8 tot 10, Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. En de grootste 14% auto van Nederland is.